Google schenkt een bedrag van ruim 550.000 euro aan stichting Platform Beta Techniek. Het geld zal worden gebruikt om meer jongeren te interesseren voor wiskunde en informatica. Volgens Google is het belangrijk dat al op de middelbare school volop aandacht wordt besteed aan wiskunde en informatica. Het bedrijf denkt dat het aantal vacatures op het gebied van IT blijft groeien. En dat bedrijven nu al zitten te springen om jongeren met een technische opleiding.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 allemaal hebben. Dat zijn natuurlijk behoorlijke verdragingen die daar zijn gepleegd. Wat we hebben gestaan, wat we hebben gedaan, dat is succesvol. Dus we hopen eigenlijk op die manier ze binnen te krijgen. Ja, mocht dat dan niet lukken, dan moeten we andere creatieve manieren bedenken om de identiteit te kunnen achterhalen. Bij de rellen van vorige week zondag werd de politie in het nauw gedreven. Agenten lossen waarschuwingsschoten om de hooligans op een afstand te houden. Bij de rellen raakten vijf agenten gewond.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 De homoseksuele leerkracht die met succes zijn ontslag aanvocht... vertrekt alsnog bij de school waar hij werkte. De gereformeerde basisschool in Hoegstreest had de leraar geschorst... nadat hij bekend had gemaakt dat hij was gaan samenwonen met een man. De leraar stapte naar de kantonrechter en die stelde hem in het gelijk. De afgelopen weken zijn er tussen het schoolbestuur en de man gesprekken geweest... maar daar kwam niets uit, zegt de leraar. In grote lijnen komt het erop neer dat uh, in het gesprek wat we gehad hebben op 21 november dat we uh, daaruit uh, onvoldoende grond hebben gezien... om te denken dat, we, dat er een vruchtbare samenwerking zou kunnen, zou kunnen zijn. In hele uh, uh, korte bewoordingen zou je kunnen zeggen... we agree to disagree. De leraren en de school hebben afgesproken... geen details over de regeling bekend te maken. En dan het weer, nog regen en veel wind. Vanmiddag opklaringen, maar ook een paar losse buien voor de graad of acht. Morgen wat minder wind, maar wel buien en wat frisser. ANEB verkeersinformatie De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Wel een paar uitzonderingen. De A7 van Groningen naar Heerenveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Beetsterzwaag en Tijnje staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Duitse grens richting Arnhem tussen oude Oudijk en Duiven. 7 kilometer. Elders op de A12 waren grote problemen van Den Haag naar Utrecht. De weg is vrijgegeven na een ongeluk met een motorrijder... maar toch nog 10 kilometer file tussen Zevenhuizen en Reewijk. Het loopt daardoor ook vast op de A20 vanuit Rotterdam. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop een 8 kilometer... staat behoorlijk stil. Net zoals op de N11 leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting A12 5 kilometer. Geld stinkt, geld bouwt, geld spaart...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 Blue van VGZ vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het kost zeker 1 miljard euro per jaar, maar het bedrijfsleven is zelf een belangrijke veroorzaker van files. Maanden na de zware aardbevingen in Nieuw-Zeeland ontberen de bewoners van Christchurch nog altijd de dagelijkse voorzieningen. Well, there's nothing here at St. Martin's. The supermarkets gone. En het ochtendumeur van Koos Posten, het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Files, dames en heren, kosten het bedrijfsleven zeker 1 miljard euro per jaar. Met die klacht kwam de transportsector deze week in het nieuws. Maar het bedrijfsleven zelf geeft tientallen miljarden uit aan maatregelen... waardoor diezelfde files ontstaan en in stand worden gehouden. Beweert althans Robert Galjaart, die is mobiliteitsdeskundige... bij het adviesbureau Goudappel-Koffing, als ik het goed zeg. Goedemorgen. Ja, dankjewel. Uh, hoezo is het, bedrijf het bedrijfsleven zelf de belangrijkste veroorzaker van de files? Nou, de werkgever die uh, heeft een aantal kostenposten. De grootste, dat is salaris. Ja. En de werkgever betaalt natuurlijk ook voor zijn huisvesting. Dat is een tweede kostenpost. Maar wat die werkgever vaak vergeet... is dat tussen 1 en 2 nog een andere ex eco 2 zit. En dat is uh, mobiliteit. De werkgevers geven per jaar 60 miljard uit aan mobiliteit voor werknemers. Hoeveel? 60 miljard. En dat is dan voor de woon-werkverkeervergoeding? Een deel daarvan is woonwerk, werk Een ander deel is zakelijke mobiliteit. Maar zoomen we in op woonwerk, dan is dat 15 miljard per jaar aan kosten die werkgevers maken voor werknemers. En wat heeft dat met de files te maken? Nou, Dat is het gekke van een file. Een file op de A12... dat is bijvoorbeeld duizend auto's te veel in een hele ochtendspits. Dus eigenlijk zijn het net die laatste duizend auto's die het probleem veroorzaken. Dus als je de duizend auto's af zou halen van die A12 s ochtends? Dan rijdt het door. en uh, nou ja, We zijn een adviseur, maar we zijn ook een exploitant van spitsmijn-initiatieven. En ja. wij kopen dus mensen van de weg af in Utrecht en ja. in Rotterdam. En daar gaat het doorstromen. Maar goed, de minister die wil nu dus uh, uh, 100 miljoen extra stoppen... in uh, aanpassing van het wegennet, zodat we 130 kunnen rijden. We hebben van alles uh, aan initiatieven over ons heen gehad om, uh, om files op te lossen. Ja. Het heeft allemaal uh, wel wat geholpen, want de file druk is gedaald, overigens. Uh, maar u zegt dus eigenlijk: als je die mensen, uh, die duizend mensen die zich zochten, zich op de A12 begeven, als je die zou uitkopen als het ware, dan is het probleem opgelost. Dan los je het op. Het is natuurlijk nooit of-of. Het is en-en. Je moet een goed wegennet hebben. Daar is de minister heel goed mee bezig. Dus ja. daar zijn we blij mee. Maar tegelijkertijd uh, moet je ook zorgen dat je de het aantal mensen dat zich in de spits aan het verdringen is... dat je die een beetje spreidt over de spits. Ja, maar er wordt toch van alles en nog wat gedaan... ook vanuit het bedrijfsleven, met het nieuwe werken. Mensen die steeds meer thuis kunnen werken... en alleen nog maar op dinsdag of zo naar kantoor hoeven te komen... Ja, om daar te vergaderen. Absoluut. En voor de rest gewoon hun eigen tijd kunnen indelen. Als je één dag per week niet naar je werk gaat... Ja, dan rijd je dus... 20% minder. Dus dat, dat helpt, het nieuwe werken, dat helpt fors aan het verminderen van de file. En je zou nog een stukje verder kunnen gaan als die werkgevers nou zoveel geld uitgeven, dus 15 miljard aan woonwerkkosten. En daarvan is twee derde ongeveer auto gerelateerd, want mensen gaan ook met de trein naar hun werk. Ja. Dan zou je die werkgevers de vrijheid moeten geven om te zeggen: joh, beste werknemer, als je in de dal, dus voor de spits naar je werk gaat of na de spits, dan betaal ik jou in plaats van die maximaal 19 cent per kilometer, dan betaal ik je 30 cent. Ja. Fiscaal onbelast. Ja. En zo zou de overheid dus fantastisch goed kunnen helpen. Met andere woorden, beloon mensen die buiten de uh, spitstijden rijden... met een hogere kilometervergoeding? Want hoe, het werkt. Hoe hoog? Ja. Voor ongeveer een budget van 3 euro... en dat betekent ongeveer zo'n ongeveer dubbeltje erbovenop, boven die 19 cent... zijn mensen ja. bereid om eerder een bed uit te komen. Of en dus... later. Of later. En dus door te rijden. Denk eerder later. Dat ja. komt bij ervoor. Ja, ik ja. heb zelf een ochtentumeur, dus ik ga later. Ah, goed. Nou ja, daar is uh, nu niks van te merken. Maar goed, als het allemaal zo makkelijk en zo simpel is, waarom gebeurt het dan niet? Omdat uh, de logica van files zo'n gekke logica is... dat je aan de stamtafel vaak denkt dat het over honderdduizenden auto's te veel gaat. En dat je dus in asfalt moet denken. En natuurlijk moet je in asfalt denken, maar de, de mensen die het echt weten, die zeggen, nou, het zijn duizend auto's te veel op de A12. Het zijn 1800 auto's te veel op de A13. Dus het gaat om hele kleine aantallen. Dus, dus het, het is gewoon onwetendheid. Ook dus aan de kant van de minister en ook aan de kant van het bedrijfsleven. Ja, en het gekke is, iedereen wil, die wel eens een, een emmertje water door de gootsteen heeft gegoten, He, die weet, als je die plons in één keer in de gootsteen gooit, dan staat het vast in je gootsteen. Ja. En als je het giet, dan stroomt het door. Nou, ja. emmertjes water en files, het is volkomen identiek. En met je gaat dat dus goed. Uh, goed, dat gaan we dan uh, maar doen. Maar het punt is: wie gaat het doen? Nou, wat de minister nu zou moeten zeggen, en ze is uh, in gesprek met uh, Frans Wekers, de staatssecretaris van Financiën, is om de fiscale regelgeving rond woon-werkverkeer een beetje slimmer in te regelen. Daar is, daar is ze dus mee bezig. Daar is ze mee bezig, dat heeft ze aan de Tweede Kamer gezegd. En wat nu een heel slim idee zou zijn, zou om het fiscale plafond te gaan variabiliseren. Dus in de spits: doe het omlaag. Van 19 cent naar 10 cent. Ja. In het Dal doet omhoog van 19 cent naar 30 cent. Dan rijdt het een stuk beter door. Waar kwam u vanochtend vandaan? Ik kwam naar Delft. En over, ik de... over de A12, en ja. die stond helemaal dicht. <laughs> dus u was een van die duizend, eigenlijk. Ja. Goed, u gaat weer terug. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. New Zealanders have woken to a tragedy unfolding in the great city of Christchurch. De earthquake that struck de Canterbury Region.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 Ja, bijna tien maanden na de zware aardbevingen... ontberen de bewoners nog altijd dagelijkse voorzieningen. Zoals, heel simpel, een supermarkt. Reportage van Petra van Asten, oud Cairo, journalist en sinds 2,5 jaar inwoner van Christchurch. Een tent als theater. Vrijwilligers die de straten weer leefbaar maken. Zo proberen mensen weer verder te leven in een gebroken stad. En Nigel Bond... Eigenaar van een supermarkt had tegenwoordig zijn klanten op in een busje. Het was gewoon geweldig. We hadden liquefaction, dus dat is waar de comes out uit de grond. Dat was waarschijnlijk een kwart van de winkel. Hij zegt dat de winkel na de aardbeving één grote pijn op was. De vloer was bedekt met modder, alles lag door elkaar en de stank was verschrikkelijk. Was a dreadful smell. We had all the pickles and wine and sauces all mixed together. And um, you know, the ceiling was falling down, cracks in the uh, walls and floor. Some shelving had fallen down. So it was quite a mess. We managed finally, after two weeks, we were out of the red zone. After two weeks, the we was open, he said. But the customers were weg. The 52,000 people that worked in the CBD were our customers. And they had all gone. We'll get the turtle out for you. Oh, yes, thank you. Here we go. <laughs> Put them up and hold your bags. So what's on the shopping list today? Mainly bread. En sommige groenten, de usual groceries. De essentials. De the essentials. That's right. Well, there's nothing here at St. Martin's. The supermarkets gone, and it's the same scenario. Hier is helemaal niks qua winkels, zegt there's Wayne, de the buschauffeur. People, Zonder deze bus kunnen deze mensen geen boodschappen doen, volgens hem. Do We startten bij het huur van een bus. Het was going to be a money making venture. It was costing us money, but we thought. Het is geen winstgevende operatie, zegt Nigel. Maar het mes snijdt aan twee kanten. Door het helpen van vooral de oudere, eenzame klanten werkt de supermarkt aan een sociaal imago. Go and do some shopping and be with other people was was really beneficial to them. Put in a lot more girls on the bus. He cheers us up. I'm going to a repertory. Ik heb laatst een kaartje voor een voorstelling gekocht, zegt deze mevrouw. Ik realiseerde me dat er helemaal geen theater meer is. Maar ze hebben kennelijk iets opgezet in het park. Als je het park inloopt, zie je een opblaasbare tent liggen zegt de manager Richard Stokes. Hij legt uit dat er nu weer een uitgaansgelegenheid is in Christchurch. Hij vindt dat belangrijk, want in tijden van nood moeten mensen zich juist kunnen ontspannen. Okay, so I the, the danst vanavond in een voorstelling. We went to stop dancing for I can't remember, maybe one month or two because we had no studio. Ze hebben sowieso twee maanden helemaal niet kunnen dansen, omdat hun studio was ingestort, vertelt ze. Ook moesten ze een voorstelling cancelen, omdat ze gewoon geen ruimte hadden. Maar nu, met dit theater, kan ze weer werken. Het is de tweede keer dat ze hier optreedt. But venue uh... we There's a lot of work to be done and you've got to understand that um, things will take time and they'll get better one day. In the interim, you've got to uh, make the most of what you've got. So. People just haven't sat down and cried about it all. They've got up and done something and uh, yeah, it's marvelous, really. Louise Taylor is de coördinator van Greening the Rubble. Deze vrijwilligersorganisatie komt in de weekenden bij elkaar om in de gehavende stad nieuwe tuinen aan te leggen. Als je hier om je heen kijkt, zegt hij, is alles beschadigd. Het wegdek is kapot, de gevels van de huizen zijn weggevallen... en overal zitten rode waarschuwingstickers op. Dus, zegt Ries, met het aanleggen van meer groen... proberen wij iets positiefs bij te dragen aan de toekomst van onze stad. And gives an opportunity for our volunteers to get actively involved. Well, safe and sound once again. Thank you very much. See you next week. You're so you say everything's gonna be all right now, but how do you really know?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 De zomerhit in Nieuw-Zeeland op dit moment en dus ook in het getroffen Christchurch. The Babysitter Circus was dat met Everything's Gonna Be Alright. Straks, Nederlandse supermarkten slagen er nog niet in... om alleen maar duurzaam gevangen vis in de schappen te leggen. Maar eerst de Tochtend Humeur. Hier is Koos Postema. Ik rijd naar huis na het rituele zwemmen. Radio 1 aan, Goedemorgen Nederland. Presentator Sven krijgt geen contact met de hele termen die België regeerde... toen hij eigenlijk niet mocht regeren. Goeie man die Leterme, termen, maar geen contact. Dus de redding voor de radio, een plaat. Een wat eile stem, jonge vrouw. Mooie melodie, pittig ritme. Our day will come, zingt ze. Het is te hopen, want echt vrolijk klinkt haar verzoek niet. Wie is zij? Weet ik niet. Geen voice of Holland in ieder geval. De melodie die ken ik toch. Ik word oud. Sven kondigt af. Amy Winehouse. Our day will come. Opeens krijgt de ochtend een verdrietig randje. Thuis raak ik de song niet meer kwijt. Amy Winehouse. Haar Our day will come is toch van vroeger toen ik niet oud was. Langs de lijn. Jaren zeventig. Jaren tachtig. Al die zondagmiddagen met Willem Ruis. In de namiddag bel ik Wouter. Mijn jongste kleinzoon, zo'n Mr. Google. Hij laat het liedje nog even horen. Is dat hem, opa? Ja, Wouter. Kijk eens wat je er verder over vindt. Zongen de Carpenters dat niet vroeger, vraag ik. Die naam zegt hem helemaal niks. Gelukkig maar, want die zangeres werd ook niet oud. Wouter is nu duidelijk bezig. Laat het nog een keer horen. Dan vindt hij een datum. Ergens in 1963 is Our Day Will Come gecomponeerd. Hij vindt het een heel mooi nummer. Als Emmy Winehouse het zingt, tenminste. Dat ben ik helemaal met hem eens. Wouter en ik zijn een paar minuten eigenlijk even oud. Nou, uh, even jong. Een paar minuten maar op de dag... waarvan de ochtend een verdrietig randje kreeg. Koos Postema. Morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. Zeg maar. Nossa, nossa...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 na balada o quê? a galera começou a dançar e passou a menina mais linda com coragem e comecei a falar nossa nossa assim você me mata ai seu se te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 Met al die buien vandaag zoeken we gewoon de zon op. Superhit in Brazilië is dit van het afgelopen jaar. Michel Telo er hoort ook een dansje bij... Eh, dat heel veel voetballers, Braziliaanse voetballers, nadoen. Als u Ronaldo googelt met dansje erbij, dan vindt u het. Nummer heet overigens Aiceu Chepego. Het is vijf en half elf, dames en heren. Supermarkten in Nederland zijn er niet in geslaagd om alleen maar duurzame gevangen vis in de schappen te leggen. De doelstelling van de branche was om eind 2011, eind dit jaar dus, alleen maar verse vis met het zogenoemde MSC-keurmerk te verkopen. En momenteel is dat 85 procent. Mark Jans, goedemorgen. Goedemorgen. Van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Waarom is het niet 100% maar 85? Ja, we hebben inderdaad de ambitie gehad om, uh, om alle gevangenvis uh, duurzaam te verkopen. En uh, dat is op uh, 15, uh, zeg maar 10 tot 15% procent na niet gelukt. En uh, dat ligt ook aan het aanbod. Uh, het, ik wil daar helemaal niet afschuiven naar leveranciers... want die hebben een enorme goede uh, klus geklaard de afgelopen jaren. Maar er zitten nog een aantal vissoorten in de pijplijn... die nog MSC-gecertificeerd uh, moeten worden. Dat, duurt, dat is een proces wat, uh, wat maanden duurt en ook heel veel investeringen vergt. Ja, en uh, dat gaan we nog even afwachten. Dan gaan we richting de 100%. En uh, ja, dan komt het moment om de knoop door te hakken. Welke knoop? Nou, de knoop misschien dat er knopen doorgehakt moeten worden om van bepaalde leveranciers afscheid te nemen. Uh, of bepaalde vissoorten toch maar niet meer te verkopen, omdat die uh, ook met heel veel inspanningen niet aan het MSC-logo kunnen voldoen. Welke vis bijvoorbeeld? Welke vis levert de problemen op? Nou, wat bijvoorbeeld vaak problemen oplevert is, is een vissoort als paling. Hè. Daarvan wordt toch gesteld dat daar dat heel weinig nog maar van is wereldwijd. Ja, en er zijn initiatieven om die, om die vissoort te verduurzamen. En als dat niet lukt, dan moet je op een gegeven moment je knopen tellen... en denken van ja, dan verloop het maar even niet. Maar dat is niet aan ons, dat zijn commerciële afspraken. Maar ik wil toch benadrukken dat, dat we... Ja, het glas is niet half vol, maar het glas is bijna vol, wat ons betreft... Ja. En uh, we gaan nog even door. Er zit nog wat in de pijplijn. En we gaan ervoor dat, uh, dat we op korte termijn bijna alles uh, duurzaam hebben. Juist, dat, dat duurt dus ja. nog een paar maanden extra, zal ik maar zeggen. Ja, dat duurt nog een paar maanden. Ja. Ja. Ja, want op welk percentage zaten we aan het begin van 2011? Ongeveer? Nou... Nou, uh, laat ik het zo zeggen, begin uh, zeg maar in 2007 hebben we de afspraak gemaakt. En toen was er nog sporadisch was er, uh, duurzame vis voorhanden. Ja. Uh, dus zeg maar, de, de, de, het aanbod van duurzame vis is echt geëxplodeerd de afgelopen uh, drie, vier jaar. Ja. En dat is toch echt wel een compliment aan leveranciers, want die hebben toch fors moeten investeren, uh, zware programma's moeten doorlopen. We geven niet graag complimenten naar leveranciers, maar in dit geval is het denk ik toch wel op zijn plaats. Ja. Uh, maar desalniettemin ja. zegt u toch, wij willen per se die 100% halen. En mocht dat niet haalbaar zijn, dan nemen we afscheid van bepaalde leveranciers als ze het niet kunnen leveren. Ofwel, we leggen die vis niet meer in de schappen. Dat zal de uiterste consequentie zijn, klopt. Want 100% duurzaam moet. 100% duurzaam moet. Dat, uh, dat, uh, dat blijft er uh, voorop. En dat geldt niet alleen voor vis, overigens. Maar dat geldt voor alle producten in de supermarkt. Uiteindelijk moeten gewoon alle producten gewoon duurzaam geproduceerd zijn. Ja, het doel was vis dit jaar. Wat is het doel volgend ja. jaar? Nou, we hebben nu de gevangenvis uh, zo goed als uh, ja, bijna uh, geheel uh, duurzaam. We willen nu doorschakelen naar de kweekvis. Daar waren nog geen uh, goede duurzaamheidscertificaten voor, uh, keurmerken. En uh, die zijn er nu wel. En we hebben de ambitie om de komende jaren voor kweekvis ook alles op een, op een goed duurzaamheidsniveau te krijgen van A, ASC. Hè. Dat, voor gevangen vis is het MSC en voor kweekvis gaan we nu voor ASC heet dat Aquaculture. Ja. En uh, dat wordt onze nieuwe, onze nieuwe doelstelling. Ja. En dan uh, kijken we naar 2016 en uh, dan moeten ook alle uh, pa uh, pangasius, tilapia, dat soort vissen die gekweekt worden, moeten dan ook duurzaam zijn geproduceerd. Ja. Tot slot, wanneer uh, vinden we alleen nog maar duurzaam geproduceerde artikelen in de supermarkt eigenlijk? Nou, verdu verduurzaming is een proces en uh, dat zijn ook schuivende panelen. Uh, uh, de, komende, de afgelopen jaren zijn er heel veel forse slagen gemaakt in verduurzaming. De komende jaren dat zal het ook nog even nodig blijven. Ja. Maar op termijn van 5 à 10 jaar is, zijn alle producten in, in supermarkten duurzaam. Voor zover ze dat nu al niet zijn. Hè. Want bedoel, verduurzaming is ook, uh, ja, dat, dat het is uh, vaak afspraken maken met leveranciers en met maatschappelijke organisaties. Ja. En uh, volgend jaar zijn er weer andere thema's uh, actueel. Uh, en dan zijn alle behaalde resultaten die we dit jaar gehaald hebben, uh, ja, dat is uh, in de pok. Het niet meer interessant. Dus dat blijft altijd een, uh, een discussie. Mark Jansen van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel. Ik dank u wel. Graag gedaan. Het is bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel nu door naar Prem. De monitor staat te ver weg om te kijken wie ik naast je kan ontdekken, Prem. We hebben een echte boswachter, die gaat vertellen over gratis dennenbomen. We hebben Tony Gijsbersen, die gaat vertellen over verkopen van kerstbomen. Ik heb Leontien van der Kaden, die is van Intratuin, die gaat alles vertellen. En ik heb ook nog Merel Peters, die gaat vertellen wat er is kort om Sven. Het gaat over de kerstboom. Hoe kom je eraan? Je kan ze tegenwoordig gratis krijgen. Wat wil je eraan betalen? Hoe versier je hem? Want Sven, dit is de piektijd in het aanschaffen van kerstbomen. Hele gezinnen dreigen uit elkaar te vallen door de ruzies... ...over de kerstboom. En andere mensen raken weer gefrustreerd... ...als het kind weer de piek kapot heeft gemaakt. Barbara van der Klissie besloot om maar een kunstkerstboom aan te schaffen... ...omdat de dochter alle kerstkrantjes uit de boom opeet. Kortom de stress van de kerstboom... ...gaan we op een leuke manier proberen te brengen... ...zodat de luisteraars alles weet... ...en natuurlijk ook de economische component. Maar luisteraars, wie kan je beter in de kerstboomstemming brengen... ...dan de tropische stem van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. Google schenkt een bedrag van ruim 550.000 euro aan de Nederlandse stichting Platform Beta Techniek. Het geld zal worden gebruikt om meer jongeren te interesseren voor wiskunde en informatica. Die cheque zal vanmiddag worden uitgereikt tijdens de afsluiting van de Internationale Wiskunde Olympiade.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 Duurzaam. Supermarkt had als doelstelling om voor het eind van het jaar... alleen nog maar duurzame vis te verkopen. Maar dat is alleen Albert Heijn, Coop en Hoogvliet gelukt. Het CBL, Centraal Bureau Levensmiddelhandel... zegt dat de supermarkten het een stuk beter doen... dan restaurants en de visboer. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB verkeersinformatie Op de A7 van Groningen naar Heerenveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Beets ter Zwaag en Pijnje staat drie kilometer file. De rechterrijstrook is dicht... De A12, Duitse grens richting Arnhem, nog file tussen Zevenaar en Westervoort, 2 kilometer. Melders op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Zevenhuizen en Reewijk, nog 6 kilometer. Na een ernstig ongeluk, dat gebeurde in de ochtendspits. De rijstroken zijn weer vrij, het loopt daar ook nog vast op de A20 vanuit Rotterdam. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopent Gouwe, 6 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. REM-TIME Rem, IT'S REM-TIME DE KERSTBOOM DE KERSTBOOM, voor de een een onding, voor de ander een onmisbaar attribuut in deze donkere dagen. Het Nationale Park Hoge Veluwe helpt u een handje. U kunt gratis uw eigen kerstboom zagen, dat levert u een grove den op. Maar er zijn natuurlijk mensen die een groen fijn spar, een blauw spar, een edele zilverspar, een Servische spar... en natuurlijk de koning der kerstbomen een echte noordman willen. Anderen prefereren weer de kunstkerstboom. Luisteraars, u kunt mij helpen. Bel me alstublieft op met het antwoord op de vraag wat is voor u... De ultieme kerstboom. Wat mag het kosten, wat hangt erin en wat ligt eronder? Door uw verhalen wil ik proberen te kijken wat de Nederlander nou de echte kerstboom vindt. Bel me op 0800-1121, mail naar ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Goedemorgen Henk Ruffler, boswachter bij het Nationale Park Hoegeveel. Je werkt niet voor Staatsbos meer, maar voor de Stichting. Mijn eerste vraag aan jongens, want jullie hebben geen gratis kerstboom. Maar beschrijf voor mij jouw ultieme kerstboom. Het is overigens Henk Ruffler, oh. oh, maar Russeler. dat maakt niet uit, Prem. Uh, de, de ultieme kerstboom, zeg je. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een boom die eigenlijk zo rechtstreeks uit de natuur komt. Ja, maar He? welk merk? Spar, den? Voor mij is het de echte grove den. Ja, die heb je dus staan in het park Hogeveen. Die hebben we op het Nationale Park staan. Oké, okay, ja. je hebt er eentje meegenomen. Luisteraars, als u naar de webcam gaat, kunt u het zien. Jeroen maakt er een foto van, die komt op de site. Dit kunnen we dus gratis zagen bij jullie. Ja, ja dat, Hoe, klopt. dat klopt. Waarom? Uh, nou, het is zo dat wij als Nationaal Park... Uh, zijn, beheren wij 5000 hectare natuurterrein. Sommige natuurterrein moeten we uh, beheren. Zoals heide en voormalige zandverstuivingen. Daar... Um, Moeten de dennen verwijderd worden, want anders wordt het bos. Want dat ja. willen we niet. Ja. Nou, we hebben jaarlijks dat er duizenden van dit soort dennetjes um, weggehaald moeten worden. Ja. En toen kwamen we op een gegeven moment op een idee van... Goh, waarom kunnen we die dennen gewoon niet beschikbaar stellen... aan onze bezoekers van het park? Maar iemand dus, als ik nu een den wil... dan rijd ik met mijn auto naar jullie toe... met de kettingzaag, zaag ik af en mag ik weg. Nou, kettingzaag zou ik niet mee hoeven nemen. Ik bedoel, gewoon met een handzaagje kan het ook. Ja, He, en, maar... en, en deze is ongeveer een meter hoog. Maar kan ik ook eentje van drie meter komen halen? Uh, van drie meter kan wel. Maar uh, een grove den is nou typisch een boom... die heel erg ook in de breedte gaat. Dus drie meter, daar moet je wel een heel groot huis voor hebben. Of je moet hem in de tuin willen zetten ja. natuurlijk. He, maar wanneer je als bezoeker van het park een entreekaartje koopt... dan kun je bij ons een hele dag genieten van natuur... en tegelijkertijd een grove den mee naar huis nemen. Oké, okay, en dat is helemaal gratis? Uh, de den is gratis, maar je betaalt natuurlijk wel uh, entree voor het park. Aha, en wat kost de entree voor het park? Uh, de entree is 8 euro per persoon en dus 4 euro vieren, voor een kind. Dus als je met z'n vieren komt om uit te zoeken met de... Ben ik 32 euro kwijt aan die zogenaamde kerstbo gratis kerstbom uh, Ja, maar dan moet je daarna natuurlijk, heb je, of daarvoor... ...heb je de hele dag om op dat prachtige park te bivakeren. Aha, luisteraars, ik dacht het aan. Er zit altijd een Catch-22-onder. Uh, uh, even kijken, we hebben gelukkig Tony Gijsbertsen aan de telefoon. Goedemorgen, Tony. Goedemorgen, Prem. Tony, je bent verkoper bij Groenrijke Apeldoorn. Je verkoopt kerstbomen al jaren. Kan je me even uitleggen, is er een verandering in de voorkeur van de Nederlander? Uh, de laatste paar jaar wordt het steeds groter. Uh, dus bomen zeg maar 2, 2,5 meter, zeg maar kamerhoog. Uh -huh. En uh, wat wij op dit moment veel gaan verkopen zijn de Noordmandennen. De Noordmandennen, ja, het begrip van ja. Barbara dat dat echt de koning onder de bomen is. Ja, dat is een hele mooie gevormde, in etages, uh, mooie volle boom. Ja. En uh, echt uh, ook een verzaagde boom naaldvast. Dus uh, niet dat hij met de kerst uh, kaal is. maar je, de, de, nog in januari vol ze naalden er eraan. En Henk, en, en uh, sorry, uh, Tony, zijn die nou um, lokale bomen, die, uh, uh, die, die, die, die, die Noordmannen, uh, of zijn die import? Nee, die, dat is echt allemaal import uit uh, Denemarken. Dat en... is uh, niet, niet te kweken zo, uh, zo snel. Waar, nee. Waarom niet? Uh, de, de groei is hier heel langzaam. Dus je krijgt een heel klein boomtje. Ja, voordat er in, in tien jaar een boom is, ja, dan wordt het gewoon te duur voor. En Tony, hoeveel geld geeft? Wat kost de Noordman nu? Uh, wij hebben nu Noordmannen vanaf 21,5. Dat zijn kleintjes in pot. Tot uh, 59,5. dan heb je ze 2,5 tot 3 meter hoog. En is dat de duurste boom die je hebt? Dat zijn de duurste bomen die wij hebben, ja, uh, maar En tot. wat kost gewoon zo'n Servische spar of een Groenveinspar? Uh, Servische spar verkopen wij vanaf... Elf euro oplopen tot uh, 27,50. En dan heb je hem kleine twee meter hoog. Tony, je kan niet in de bus komen omdat het ontzettend druk is, dus ik ga niet lang ophouden. Maar de vraag is, dit nu echt de top? Wat zijn de topdagen voor de kerstboomverkoop? Afgelopen weekend, vrijdag, zaterdag en zondag zijn uh, drie hele goede dagen geweest. Bijna twee derde van de voorraad weg. Uh, ja, we zijn nu aan de laatste... Ik verwacht zaterdag nog een hele grote groep mensen die hier komen. En dan, uh, ja, dan zul je altijd nog wat mensen die aan de laatste kant komen. Maar die, die kunnen dan alleen nog de kneusjes krijgen, want de rest niet wil. Die wel. krijgen er wat mindere bomen, ja. Ja, die, uh, ja op een gegeven moment, uh, ja, bepaalde soorten zijn ook al uitverkocht. De wat grotere, hogere bomen van 2, twee, 2,5 meter, die heb ik al niet meer. Oké, okay. hey Tony Geesbertse van uh, Groenrijk Apeldoorn, veel succes met de verkoop. Uh, bij mij is Léontine van der Kaden van Intratuin. We staan ook luisteraars voor Intratuin in Apeldoorn. Uh, is, is bij jullie dezelfde trend als die Tony net beschrijft? Ja, dat klopt. Bij ons zag je eigenlijk al na uh, Sinterklaas uh, dat. Uit onderzoek van Intertuin blijkt dat 1 op de 4 Nederlands na Sinterklaas uh, de boom in huis haalt. Dus wij hebben eigenlijk na uh, 5 december al een hele hoge piek gehad. Ja. Na name vorige weekend heel goed weekend geweest. Ja En deze week is het ook ontzettend druk. Als je naar de tijdstip, het halve parkeerterrein staat hier ook al vol. Ja. Dus dat zegt ook wel genoeg. Ja, want we staan, het is nu half elf, uur als ik kijk over het parkeerterrein. je ziet ook echt hele gezinnen. Wat is bij jou ongeveer de gemiddelde, zeg maar, uh, als ik een beetje, zoals die Den die, die, die, die, dan die de, door uh, Henk is meegebracht. Als ik die bij jullie koop, wat ben ik ongeveer kwijt? Ja, dat vind ik lastig te zeggen. We hebben natuurlijk een, uh, een heel groot assortiment aan verschillende bomen. En wij hebben ze ook in diverse prijsklassen Ja, maar wat is de duurste die je ongeveer hebt? 60, 70, 80? Ja, ik denk dat je dan op 80 euro uitkomt. Ja, als de ik de de even euro. naar Collega Merel. Merel? Ik denk ongeveer 80 euro. En de goedkoopste? Nou 1495. Ja. Oké, okay, dus lieve Henk, ja. Russeler, boswachter bij het Nationale Park Hoge Veluwe. Als ik met vier man kom bij Intratuin of bij Groenrijk of bij andere verkoper. Praxis, praxis, noem ze allemaal, ga maar op. Dan ben ik goedkoper uit dan wanneer ik naar jouw Park Hoge Veluwe ja, kom. dan kom je inderdaad alleen maar voor een boom. Ja, uh, ik moet er even bij zeggen, wij zijn natuurlijk een stichting, een particuliere ja. stichting. Jullie en wij krijgen geen belastinggeld. Nee, nee, ik vul mijn zakken uit belastinggeld, okay. jullie moeten er echt ja. voor werken. Ja. Uh, maar daarnaast is het zo: je hebt natuurlijk een hele mooie dag op het park. En wat is er niet mooier dan het bos in te gaan en je eigen boompje te zagen Hoe was het met dit je kind? Wat je was erbij, was het druk? Het was grandioos druk. We ja. hebben 818 bomen laten zagen door mensen. Ja. En er zijn een aantal mensen geweest die hebben meerdere bomen meegenomen. Maar laten we zeggen dat er zo'n 600 bezoekers naar het park gekomen zijn afgelopen zaterdag. Ja. Die met hun kinderen een boompje hebben gezaagd. Nou, dat is fantastisch. En iedere keer weer, op het moment dat ze in de komende dagen... Naar het versierde boompje kijken, dan hebben ze weer die belevenis. Dat ze met ja, het van in Stel, heeft. maar Je krijgt hulp hoor. Ja. Maar Prim, die toegangsprijs voor het Nationale Park is meer dan dat waard. Genieten en een gratis boom. Dus uh, met, is dit concurrentie voor jullie, Leontine, van Intratuin? Uh, nee, denk ik niet. Als je kijkt, Intratuin is toch wel echt een marktleider op het gebied van, ker nou, het gebied van kerst. En wij hebben natuurlijk het complete aanbod. We hebben niet alleen bomen, maar hebben we hebben ook alle decoratie in huis. Ja, we gaan zo over de versiering ja. praten. Uh, maar dus uh, nog een opmerking, Henk, over ja. de boom. Is er nog iets wat je kwijt wil over de boom? Nou, tegelijkertijd help je dus de natuur een handje. Hè? Want ja. het zijn allemaal bomen die eigenlijk vanwege ja. het beheer van de open ruimtes weg moeten. Ja. En dan is het natuurlijk fantastisch dat je dat ook nog een keer meeneemt... in jouw kerstboom maar, die je naar huis Leon Tien, neemt. Leontien, wat dus het grappige is, Ikea heeft nu een actie. Je koopt voor 20 euro een kerstboom. Ja. En dan mag je in januari voor 19 euro gaan shoppen. Merk ja. je, want Ikea zat vroeger niet in de kerstboom. Maar is dat concurrentie voor jullie? Um, ja, Ikea is wel... Dat zijn nu te ja, twijfelen, nee. luisteraar. Zal ik de waarheid zeggen? Nee, Ikea is een concurrent, absoluut. Maar als zij... jullie met kerstbomen begonnen... Ja. Die kerstbom, je, je ziet de laatste jaren een soort verandering. Want vroeger waren er niet zoveel kerstbomen plekken. En nu zie je dat steeds meer mensen erin gaan. Ja, klopt. Maar niet zoals wij uh, het hele grote, complete aanbod nee. hebben. Nee, jullie maken dat er maakt echt ons een... Uniek. Ja, ja. Intratuin is echt ja. nu de De to be. Ja. Ja. En bij Ikea kan je ook voor alle andere troepen die je niet, toch niet in elkaar huis. kan zetten. Ja. Okay. En voor huis en tuin. Ja, belangrijk. <laughs> ja. Want die tuin wordt ook steeds belangrijker ja, Luister als, als ik beboet word door het commissariat voor de media is het allemaal de schuld van Leontien. Goedemorgen, <laughs> Jannie. Hallo, Prens. Zeg het maar. Hallo. Ja, je vroeg naar uh, mijn ideale kerstboom. Ja. En uh, dat is eigenlijk, ik zet hem nooit heel vroeg uh, in mijn kamer, want uh, voor mij is uh, december een, een vrij moeilijke maand, omdat vandaag precies 16 jaar geleden mijn dochter uh, Iris is geboren, maar ze is uh, drie dagen later overleden. En die uh, eerste kerstboom die we toen hebben gekregen van onze buren, dat was echt uh, ja, een heel klein boontje met roze en strikjes, uh, waarvan ze heel veel schroom hadden om hem te geven, maar wat ik toch heel erg mooi vond. En de kerstboom die ik nu altijd voor uh, mezelf uh, versier, heeft uh, engeltjes en uh, sterretjes. En die kerstboom, en koop je dan ieder jaar een nieuw of is het nog steeds die kerstboom van de buren? <laughs> nee, die is uitgevallen, denk ik. Nee, die, die moest weg. Dat was een, een heel klein in een potje. Um, ik maar helpt help die kerstboom dan, Janni, Om een beetje de liefde de um, en de pijn tegen te gaan? Nou, ja, niet echt, maar elke... Uh, uh, De die ik uitpak uh, heeft toch een bepaalde herinnering. En, uh, dat is het belangrijkste, denk ik. Hoe heette je dochtertje? Kerst. Iris. Iris. Nou, dan, uh, ja. en dan he heb je daarna nog kinderen gekregen? Of, uh... Ja, ik had daarvoor een, een zoon gekregen, Joris. En daarna nog twee, een, een dochter en een zoon. Ah, een Ik met een moorskind. Ja, nou, koesterse, dankjewel je Jannie. Ik word helemaal Iris. stil van je verhaal. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Weet je wat, straks? we gaan even naar Jan Smit in de tijd dat hij nog erg een mooie stem had. Ja luisteraars, uh, Janni uh, heeft ons allemaal hier want, want we, we staan er nooit bij stil Henk, want we vinden het allemaal zo leuk en grappig. Maar natuurlijk zijn er ook mensen die in deze tijd een, een, het heel moeilijk hebben gehad. En, en dan helpt misschien zo'n wandeling door het Nationale Park Hoog Veluwe om een beetje tot rust te komen. Ja dat doet uh, het altijd. Ja dat is waar. Ja. Ja. Nou we gaan toch proberen om de draad weer op te pakken. <lacht> Tony, uh, uh, uh, Leontien van der Kade, pr vrouwen van Intratuin. De versieringen, hoe belangrijk zijn die versieringen? Ja, erg belangrijk. Het is natuurlijk, kerst is natuurlijk een, een traditie waar mensen het gezellig willen maken. Ja, maar dat was, ik ben in 1983 in Nederland gekomen, geloof me, ik zag heel weinig kerstbomen in huis. Ze zaten allemaal van die leerlijke kunstkerstbomen. En ineens zie je echt een soort, ik zie de afgelopen jaren ontstaan. En... Ja, mensen gaan toch steeds meer belang hechten aan het thuis zijn. Ja. Ook in de, de, de, de economische situatie waar we ja. in ons bevinden thuis, thuis zijn wordt belangrijker. Dus mensen gaan het ook gezelliger maken thuis. Ja, en dan merk je er... Wat, welke kleuren zijn dit jaar in? Nou, met name wit en zilver uh, zijn hele populaire kleuren. Wit en zilver? Ja, wit en zilver. ja maar dat, uh, Ik ga ja. even naar de stylisten, Merel. Uh, uh, uh, wit en zilver vind ik zo kitsch. Ik vind dat bij een kerstboom hoort groen. Misschien een beetje lichtpaarsig, maar that's it. Maar het is echt toch eens zo dat wit heel erg uh, goed scoort... En dan van die glitterwit, die Gordon-wit... of echt een beetje Barbara-achtige nou, nette wit? Maar wit kan je ook heel goed combineren met uh, andere kleuren. Dus uh, de basis kan je gewoon heel subtiel houden. Ja. Zacht. En dan door accentkleuren bijvoorbeeld met paars. Maar oké, okay, de ballen die bleven wel rood, hoop ik. Rood echt Rood is helemaal niet meer in. <laughs> oh. Wat nou, we is verkopen dat? het nog wel, hoor. We verkopen ja, het wel. Maar om... wat is nu in qua ballen? Nou, uh, uh, poederkleuren, roze, uh, ja, wit en zilver. Dat zijn de meest verkochte kleuren bij Intratuin. Serieus? Yes. Oké, okay. uh, luisteraars, bel me alsjeblieft om te kijken... want ik zal 0800 1121 mail en over de versiering nu... want ik heb een probleem, Leen, want in mijn oudste dochter is uit thuis... die kwam gisteren thuis, ik moest uh, naar de televisie... ik kwam thuis, hebben de kinderen helemaal weer de kerstboom versierd... en rood is echt de kleur bij ons. Maar dan zijn wij dus... Achterlopende. Nee, zeker niet. De Intratuin heeft vier verschillende stijlen. Uh, we hebben iets voor de moderne klant, we hebben iets voor de chique klant. Oké, wat is en de moderne iets, klant? De moderne klant, die, uh, daar zien we met name de hele koele kleuren. Blauw, grijs, uh, natuurlijke materialen. Uh, de en wat is chique de klant, klant is? die zit met name op goud en paars. En dan hebben we ook nog de jongere klanten. En dan zie je meer de basiskleuren. Uh, die wel gecombineerd met rood. En de jonge klant, die verandert ook heel veel in huis. En die is ook daardoor veel meer bereid. Uit en wat is jong dan? Uh, 18, 20, 25? Ja, uh, vanaf, vanaf 20. mensen die op ja, zichzelf. 20 ja. tot en met 30. Ja, ja dat zijn de jonge klanten. Oké, okay, en, en hoeveel geeft men uit? Uh, daar hebben we onderzoek naar gedaan. Ja. En uh, 34%, uh, nee, 44 procent van de, van de Nederlanders geeft 0 tot, 5, 0 tot 25 euro ja. uit. Gevolgd tot uh, 25 tot 50 euro, 29 En daarna zie je het eigenlijk al een stuk minder worden. Dus dan, merk je dat de kerstomzetten, het, jullie, hebben jullie last van de recessie? Nou, als je kijkt naar de, de, naar de omzetten, die zijn in ieder geval de laatste drie jaren stabiel. Ja, dus, ik kan, en, daar kan ik natuurlijk nu nog niks over zeggen. Nee, over maar, maar goed, en, en verwacht. Merel, jij zit dan ook in de winkel en mensen komen je voor advies of ben je echt alleen het inrichten? Nee, ik, geef echt, uh, ik bepaal echt. Ik de trends voor Intratuin. En ik, dus uh, jij, als ik het Intratuin binnenloop en het ziet er niet uit tussen het dus Kan je mij om mijn kop geven? <laughs> echt waar. En hoe, hoe, hoe weet je dan wat de trend gaat worden? Ja, dat is een soort gevoel. Ik, uh, ik, ik, ik, ik reis veel, ik, uh, ik lees veel, ik ga naar seminars. Uh, en ik hou me op de hoogte wat er allemaal gebeurt. en... Ja, dat neem ik allemaal mee en de, ja, dat vertaal ik door naar de, ja, de intratuin-thema's. Jezus. En, en dan heb je thema's, zoals ik lees hier... Free Spirit, Chic Fusion. <laughs> wat is Free Spirit nou? nou free Spirit is een uh, heel gezellig thema voor de, voor de jongere klant, zeg maar. Dus met zitten hele felle kleuren in, zoals rood, wat jij dan thuis ook hebt. Oké. Okay. Nu de kerstboomfrustraties. Ja. Noem op. Nou, dat blijft ja. toch op nummer één de, de, de, de lampjes die in de knoop zitten... De lampjes die in de... Oh ja, dat, heb... dat gaat hij altijd. En als er één uit is, dan zijn de hele rits uit. Dat komt op nummer twee. Kerstlichtjes die niet werken, inderdaad. De... En nummer drie is de naalden die uitvallen. En het is geen kerstboom? Ja, die heeft de top drie niet gehaald. Maar dat is inderdaad ja. ook een frustratie. Ja. Um, uh, maar goed, wat kun je daaraan doen... Uh, die kun je natuurlijk, je kan altijd eventueel met behulp van een waterpas de boom rechtzetten. En dan uh, verzwaren met uh, zand of uh, in ieder geval iets zwaar iets op de boom. Ludo, goeiemorgen. Heb jij ook laatst van schuine kerstboom? Luisteraars. Oh, wat? er komt iemand binnen. Nou, wie bent u? Goedendag, ik ben Sidney Bischoff. Oliebollenbakker. We staan bij de intratuin, hè? En u komt ons oliebollen brengen? Ja, net gebakken. Ze zijn nog uh, lekker uh, warm, dus... Ik zal zeggen, tas toe. Hebt u mijn buik gezien? Ik moet afvallen. <lacht> hebt u mijn buik gezien? Dan, dan, dan, dan ben ik verder als u. Ja, ja. Luister als op. Oh. Ze ruiken heerlijk. Dank... Zal ik ze aan je rond geven dan? Uh, hartstikke bedankt. Trons, merk je dat uh, worden er meer of minder oliebollen verkocht dan vorig jaar? Uh, er worden ieder jaar bij ons meer verkocht. Dus jij hebt geen last van de recessie? Nee, gelukkig niet. Nou, uh... ja, dat is ook wat, hè? Ja, nou, nou, ik ben blij, hè? vrolijk. Heb je al een kerstboom gekocht? Uh, ja, ik, uh, die heb ik al drie jaar gelegen gekomen, want het is een kunstboom. Waarom een kunstboom? Want volgens Barbara hebben alleen maar losers kunstbomen. <lacht> ja, dat is waar. Maar ja, je moet toch ergens een loser niet weten. Nee, maar waarom heb ik, waarom, waarom, geen echte warme kunstboom? Nee, uh, kunstbomen <lacht> hebben we gedaan omdat we niet van die naalden houden en dat soort dingen allemaal. Yeah. Dus uh, lekker, lekker klaarmaken. He, heb jij ook huisdieren? Uh, wel gehad, maar die is uh, van de zomer overleden. En, en, en sprong die ook steeds in de boom om de kerstballen kapot te maken? Nee, hij kijk altijd onder de kerstboom voor zijn cadeautje. Ja. Maar dan ging hij met zijn staart door die boom heen en dan lag alle ballen weer door de grond. <laughs> Leontine, dat is ook een. Dank dat is ook een van de ergernissen, hè? De, de huisdieren die de kerstboom ja, kapot maken. Klopt, ja, ja, ja. Daardoor kiezen mensen soms ook wel eens niet voor een boom. Oké, okay, Ludo, goeiemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar vriend. Wat, heb jij ook een schuine kerstboom, een rechte kerstboom? Ik heb een, uh, hoe heet ze, een uh, Ab Abis Nordmaniana, een daar, daar moet ik eens even over bellen, want ze hebben het allemaal over dennen. Het zijn sparren. En die meneer van het tuincentrum begreep het ook niet. Want ik zei, wij verkopen een nordman den. Nee, het is een spar. Dus we zingen steeds over dennen, maar het gaat over sparrenbomen. Dus wacht even, ik... Jansmet moet niet zeggen, oh dennenbom. Hij moet zeggen, oh sparrenbom. Ik ik, alle mensen hebben een sparring in, uh, in hun huis nou, aan. Henk, rustig. Dan kun je een grove den uh, halen, maar dat zijn dennen. Maar de rest zijn allemaal sparrenbomen. Ik wou net zeggen, tenzij die hem van het Nationale Park de Hoge Veluwe Maar Henk, als halen. ik Dit is een echte ik. den. Oké, okay, maar ik, als ik die den en die spar naast elkaar ziet, hoe zie je het verschil? Uh, Langere naalden? Nou, die grove den. Oh, die naalden, precies. Ja, die <tos> hebben die, die uh, hele lange grove naalden. En die, uh, die Noord spar heeft die fijne... Uh, ja, hoe moet ja, je dat uitleggen? Korte naalden, zachte naalden. Oké. Okay. hey hartstikke bedankt voor het bellen. Ali, goedemorgen zeg het maar. Ja, goedemorgen met Ali Tilner Hoogveen. Hallo. Ik heb uh, gisteren... Ik, uh, ik wil geen grote kerstboom in huis hebben. Ik heb gisteren een paar kleintjes gekocht, bij een kerstboom verkopen met kluit. Uh, ik vind het altijd heel erg jammer dat uh, die kerstbomen later altijd weer en buiten liggen. Dus die man die vroeg mij zelf, uh, wat doet u er later mee? Ik zei van, nou ja, uh, weggooien. In de tuin zetten gaat niet, de tuin is vol. Hij zegt, dan wil ik ze graag terug, en dan plant ik ze weer terug. En dat vind ik een hartstikke goed idee, want dan liggen die van mij uh, dus niet bij de vullers. Hé, hey, Merel, je knikt uh, van Intratuin. Doen jullie dat ook bij Intratuin dat je ze terug opkopen? Nee, dat doen we doe nog niet, maar uh, misschien gaan we er wel mee. wat doen Maar we ja, nu? Ja. kopen wel kerstboom met, met, met, met, hoe noem je dat? Met klei ja, ja hoor, zeker. Hey, maar hij hoeft, Ali... hoeft ze niet eens terug te kopen, maar uh, ik vind het gewoon een geweldig idee... Ja, ik vind het vind het ook een. Vind het, vind het alleen het, het, het, het fikt zo lekker hè. Voor al die kwaai jongens ja. die de kerstbomen gaan verbranden in Den Haag. Weet je wat je dat ze is, allemaal dat ontneemt? Is waar. Maar ik vind het een super idee. Die man, die, uh, hij, hij wilde ze geloof ik wel terugkopen, maar dat hoeft van mij niet eens. Ik vind het gewoon een geweldig idee. Dat die, uh, nou ja, die ja. Zijn gewoon schattige kleine boompjes, die worden er gewoon gezet Als je ze niet te lang in huis houdt. Ali Teulner, hartstikke haar. bedankt voor het bel. Ik vind het heel goed dat je er hebt gemeld. Ik doe even snel okay. een paar fiets. Ik heb begrepen via Dag. Radio 1 Journaal dat de piek uit is. Wat zetten we dit jaar in de top? Uh, Merel, de piek is uit. De piek is uit. Nee, volgens mij niet, hè? Het valt best mee. Oké, okay, Radio 1 Journaal weet niet waar ze het over hebben. Uh, uh, hier krijg ik van Erik Heeperim. Ik was gisteren bij IKEA. Die voorkomen kerstbommen voor 1 euro. Nee, uh, dat is 20 euro. En dan mag je 19 euro besteden. De ultieme kerstbom is echt kamerhoog. Prikt niet, valt niet uit. Hangt eigen ballen in. En staat zonder stress in 5 minuten. Ja, dat vind ik een goede beschrijving. Oké, okay, het groot nadeel van Intratuin is dat ze eind augustus, bezit, begin september, al de kerstplays to be zijn. Uh, ja, dat klopt. Wij, uh, zijn, wij beginnen inderdaad altijd heel vroeg. Maar ik denk dat het met name. Warte, als olieballen olieballenverkoper komt, heb jij een CD? Ik? Ja. Even, als je ik loopt naar de technicus, dan gaan we hem nu draaien. Ik ben de zingende oliebollenbakkerin. Oh, dan geven extra baden, gaan we die. <lacht> Luister, laat mijn hele uitzending. Ik, ga... <lacht> uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik krijg klachten dat het een prietpraatprogramma is. Maar nog een ding. men men zegt hier, uh, vraag me af waarom de kerstbomen altijd zo schoftig duur zijn. Zijn jullie duur, die kerstbomen? Ja, dat vind ik een hele lastige vraag om antwoord op te geven. Um, je betaalt voor een stukje kwaliteit. Een gemiddelde boom staat toch echt vier, vijf weken. Ja. Een goede Noordman, daar moet je inderdaad wel wat voor betalen. Maar daar heb je wel zeker een goede vier, vijf weken plezier van. Oké, okay, ja. ik heb nog maar een minuutje. De ultieme kerstboom staat in het bos. Dat moet jou goed doen. Ja, dat helemaal mee eens. Helemaal mee eens. En uh, even terugkomend op het idee van om een boom... Uh, bijvoorbeeld met kluit, dat kan bij ons ook... maar nou, ja. dan gaat het vooral om natuurlijk de kleinere boompjes... die je kunt uitgraven en later in de tuin kunt zetten. En maar je zou ook kunnen denken aan een soort dennenbomenasiel... ergens in de buurt van een <lacht> stad. Een plekje <lacht> tegen een park aan. Laat mensen daar allemaal hun afgedankte dennenboom gaan planten. Bijvoorbeeld niet op de Hoge velden, want wij hebben de zat. Maar... Luister, we krijgen van onze zingende olie, uh, uh, oliebollenbakker... <lacht> een cd. Hoe, hoe heet het liedje, Barbie? Oké, okay, en het kroegje op de hoek, die gaan we draaien. Leontien, is dit, zijn dit nu de drukste dagen voor jullie? Absoluut. Ja? De openingstijden worden aangepast, et cetera? Ja, zeker. Zondag open. Oké. Okay. hek tot wanneer kunnen mensen kerstbommen bij zagen? Uh, vandaag aanstaande zaterdag en volgende week woensdag voor het laatst. Dus vandaag aanstaande park Hoge Veluwe in? In de buurt van Otterlo, Hoendelo of Arnhem. En okay, daar ligt het tussenin. Je, je hoeft geen afspraak te maken in je nee, rijden? je kunt het park binnenkomen, je betaalt een kaartje. En uh, bij, de, bij het bezoekerscentrum haal je Is het één kerstboom per persoon of mag ik er ook 600 mee nemen? Nou, 600 is een beetje veel. Maar wanneer je er twee of drie meeneemt, vinden we dat ook prima. Vijf ook goed? Ook goed. Oké. Okay. Merel, ga je volgend jaar ervoor zorgen dat de piek weer op nummer 1 staat... en dat de kleuren niet zo Gordon-achtig worden, maar wat meer Prim-achtig? <laughs> De kleuren zijn al bepaald voor volgend jaar. Dus uh, en de piek komt uh, zeker weer terug hoor. Die kan je gewoon uh, bij Intertuin kopen. Oké, okay, ik dank jullie allemaal hartig. Luisteraars, vergeet het niet. We zijn nog steeds op zoek naar de overheidspatjepeer, De man die het meest uw belastinggeld heeft verspild door, voor eigen gewin. Ga naar de website, nomineer de politici waarvan u vindt dat ze die deugen. Ik dank alle gasten, ik dank de deelnemers en nu de luisteraars. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Mijn complimenten aan Jeroen Schaapok die dit onderwerp helemaal in zijn uppie heeft gedaan. Daarnaast, doerien Aerts en Fatima Basha ook nog mee. Productie, Hans Twin, Momusaru, Techniek, logistiek en transport, Paul Rijman. introductie en regie, Barbara van der Klis. Zo met Jan van der Putten, daarna Felix Mulders met de gids.fm. Tot morgen, namaste, daar. Van die mooie lange was ik over. En ik was... En geniet van, van Sydney, vrij. de zingende oliebollenverkoper. Maar op een dag. Zij eens plotsen naar mij. Ze wachten en saai. En jij vanavond vrij. In een koffie op de hoeken naar van bankje gaan. En ik was meteen beslacht. It's brandtime! Zonder de euro en zonder de eurozone kunnen wij in Nederland, zeg ik, altijd de tent versluiten. Te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 Een boek kan zoveel doen. Lees er eens een. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis. Landgenoten, tot u spreekt Jort Kelder. Ik ben dol op rechtse hobby's, maar eentje moet nu echt stoppen. gras eten.